Met Dennis van den Buis. De kurk is geopend, je hebt het gehoord. Welkom bij een nieuwe aflevering van uh, Wijnkast. Ik zit hier in Gent in een uh, prachtige tuin. Niet mijn tuin, maar de tuin van Valérie Bostoen bordeaux Valérie, ik zou zeggen welkom, maar ik moet zeggen dankjewel dat ik hier welkom ben. Van harte welkom, jij ook. Valerie, jij maakt wijn in Hongarije. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Je hebt je fles ook al open gedaan. Um, je hebt mij al heel lang geleden gecontacteerd via Wijnkast en bent mij ook nog eens komen opzoeken op een van de boekvoorstellingen van mijn boek Wijnen. Ja. Um, ik luisterde al een tijdje naar wijnkaast um, En ik heb eigenlijk veel van jou geleerd. Um, en de manier waarop uh, uh, is heel verhalend, heel plezierig. En dus ja, toen dat ik hoorde dat jouw boek uitgekomen was, ben ik dat ook onmiddellijk gaan halen. En dan dacht ik, ja, wij moeten elkaar ontmoeten. Dus uh, ik ben dan inderdaad naar een van jouw voorstellingen gekomen. Ja. Ja. En daar heb je mij de fles die nu ook voor ons staat. Arthur heet uh, jouw Wijndomein, jouw wijnfles. Jouw wijnpassie in Hongarije. Je hebt mij die in mijn hand gestopt gestokt en gezegd van ontdek dit, drink dit en we nemen later contact op. Hebben ook gedaan en uh, nu zitten we hier. Valérie, je woont niet in Hongarije. Hoe ben je daar dan toch met wijn terechtgekomen? Uh, ja, dat is een lang verhaal. Um, in feite, wij zijn altijd wijnliefhebbers geweest, zeker mijn man. Um, en uh, ik, ik vertel altijd het verhaal dat hij vroeger uh, wijnatlassen las in bed, uh, dus ik las een gewone roman en dat was een redelijk uh, doenbaar formaat, uh, terwijl hij las uh, wijnatlassen en dat waren dan echt zo pagina's groter dan Adris. Uh, tegenwoordig kun je dat op je iPad, dat is iets vlotter. Uh, maar ja, altijd al geïnteresseerd en gepassioneerd door wijn. Um, en altijd ook graag wijn gedronken. Um, wij hebben een bedrijf uh, dat gestart is in Gent, Christijns. Dat is een chemisch bedrijf. Um, en op een bepaald moment deden we een overname in Frankrijk, in Nantes. Um, daar moest naar de notaris gegaan worden. Alain, mijn man, had dat ingeplant op een vrijdag en had gezegd ah, daar plakken we dan een weekendje naar vast in Nantes, mooie stad. Um, en ik had een bed en breakfast gevonden, dat was bij een, uh, in een kasteeltje, uh, waar dat de eigenaar ook zijn eigen witte wijn maakte. Um, die wijn op zich was niet zoveel soeps, uh, Maar uh, het plezierige van die avond met die man, die vertelde over zijn uh, passie, uh, het zien van die installatie, uh, heeft bij ons toen wel het idee uh, wakker gemaakt van, Daar is het, eigenlijk het idee ontstaan van ooit, uh, als het enigszins kan, willen wij graag onze eigen wijnhaard. Uh, dus ja, af en toe, uh, als we op reis waren in Portugal of waar dan ook, uh, is dit dan het land? Uh, maar het is in Hongarije inderdaad dat we gestart zijn, omdat onze directeur van het bedrijf in Budapest hoorde ons in de auto over ons, uh, onze plannen. Uh, en nee, Van jullie chemisch bedrijf? Wil je zeggen. Ja, Daar, jullie dus, hebben ook ja. een Hongaarse tak dan? Ja, wij hebben eigenlijk in veel Europese landen uh, een vestiging, een, ofwel een uh, productievestiging of een verkoopsvestiging. En dus uh, Peter Shomodi is onze uh, uh, managing director in uh, Hongarije, in Boedapest. Um, en hij zei toen tegen ons, uh, enfin, als jullie op zoek zijn naar een mooi wijnland, uh, dan moeten jullie meer verder kijken. Hongarije is het land bij uitstek. Um, en dat is eigenlijk ook iets wat dat wij niet zo beseften uh, in welke mate dat er eigenlijk kwaliteitswijnen gemaakt worden in Hongarije mm -hmm. um, en we zijn met hem beginnen de verschillende wijngebieden uh, gaan ontdekken dus uh, hij heeft ons meegenomen naar Tokaj, hij heeft ons meegenomen naar uh, Balaton, Cheikh enzovoort we zijn in Vilaini waar dat we uiteindelijk beland zijn terechtgekomen en ja de ambiance van het wijndorp, de, de streek, de, het glooiende landschap. De soort wijn die daar ook uh, verbouwd wordt. Het was er al beslist. Ja. Uh, uh, in welk deel van Hongarije zitten we dan? Want Hongarije... Grootland, heel veel buurlanden. Aan welke kant uh, grenst de streek waar jullie in zitten? Uh, het is helemaal in het zuiden. Dus um, eigenlijk vanop onze heuvel kan je Kroatië zien. Um, het meest bekende in Hongarije is uh, Tokaj. En dat is in het noordoosten, daar grenst aan Oekraïne. Helemaal de andere kant eigenlijk. Helemaal de andere kant. En het is ook een totaal andere soort wijnstreek. Uh, uh, want ja, het noorden van Hongarije, natuurlijk, grens met Oostenrijk, uh, dat is voornamelijk witte wijn, uh, veel kouder klimaat. Uh, het zuiden van Hongarije is echt... Uh, de hoogte in feite, met, enfin, dezelfde hoogte als Bordeaux, zou je kunnen zeggen. Dus ook veel meer geschikt voor rode wijn, voor uh, rode druizen. Ja, je zegt onze heuvel. Hoe ziet het landschap eruit, het dorp waar jullie zitten? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, het is zeer ruraal. Uh, het is uh, echt het platteland. Um, het is in, absoluut in evolutie. Um, iedere keer dat ik daar, ik ga ongeveer elke twee, drie maand... Uh, dus ik zie ook telkens wel de veranderingen die daar gebeuren. Maar in het begin was het echt nog uh, karren met een ezel ervoor uh, die door de straat liep. Maar het is zeer typisch, het is zeer uh, pittoresk um, rond het dorp. Uh, eigenlijk, ik vergelijk het altijd met uh, Saint-Emilion. Want je hebt zo'n dorpskern. Uh, daar rond zijn er dan nog een paar andere wijngoeden. Uh, um, en dan de heuvels, waarop dat je dan de uh, wijnhaarden ziet, verspreid over... Uh, het gebied. Maar het dorp zelf, iedereen kent elkaar. Er zijn in het centrum van Vilani kleine pintjes, ze noemen dat pintje En dat zijn winkeltjes. Heel mooi gemetseld met zo'n houten deurtje. Veel, heel kleurrijk ook. Het plaasterwerk is heel kleurrijk. En onder die pintje is er dan een kelder. En er is een festival in Vilani waar de wijnmakers in hun pintje, dat is eigenlijk hun winkel, hun wijn te koop stellen, ze hebben hun stok onder de grond, maar voor de Pinche hebben ze een terrasje met tafeltjes, stoeltjes enzovoort. Dus de, de wijntraditie is eeuwenoud daar eigenlijk in de regio, in het dorp? Ja, de wijntraditie is echt eeuwenoud. Um, daar wordt eigenlijk al wijn verbouwd sinds de Romeinen, ook in Turkije. Um, natuurlijk heb je de hele uh, periode van het communisme, uh, waar toen uh, Vilani zeker ook uh, erkend geweest is als de streek om wijn te verbouwen, maar dat werd dan veel meer op grote schaal, veel minder aandacht voor kwaliteit, veel meer kwantiteit. Um, en, uh, nadien is men teruggekeerd naar de echte waarde van de wijn. En dat merk je dus nu ook. Dus daarom dat ik zeg, er is veel aan het evolueren in uh, Vilani. Die wijnboeren weten van, wij kunnen eigenlijk met onze terroir, met ons klimaat, kunnen wij eigenlijk echt kwaliteitswijnen maken. En ze zijn dat zeker opnieuw aan het doen. Mm -hmm. Ja, want je spreekt van, Kroatië is in zicht. Bij Kroatië denken mensen al aan de Middellandse Zee. Is het een mediterraan klimaat? Is het toch al continentaal? Ligt het hoog? Hoe moeten we dat zien? Het is een continentaal klimaat. Uh, het ligt ook, of het is uh, geen zeelevel, maar het is ook geen 2000 meter. Um, het is een, een 1000 meter uh, hoogste heuvels. Um, maar uh, doordat het een continentaal klimaat is, heb je eigenlijk wel die koude winters. Je hebt lange koude winters, regenachtige lentes. Uh, wat dat maakt dat de wijnranken echt wel kunnen rusten in de winter. Maar dan heb je natuurlijk heel warme zomers dus ja 30 graden 35 graden uh, dus dan heb je van nu is alles in bloei uh, maar dan in, vanaf uh, juni juli heb je dan die uh, ontwikkeling van de druif die heel snel gaat die heel krachtig is um, en dan de vendange is dan inderdaad oktober uh, dus het zomerseizoen is kort maar krachtig ja. Ja. Je zei, we waren daar uh, op bezoek, op aangeven van onze lokale uh, directeur. We waren meteen verkocht. Hoe lang is dat allemaal geleden? Wanneer is dat echt ja, gestart, het project Arthur. Ja, wij zijn in 2017 uh, wijnhaarde beginnen kopen. Dus wij hebben een... Um we hebben drie wijnhaarden samengebracht tot een wijndomein Arthor. Die wijnhaarden waren van verschillende eigenaars. We zijn, eh, eens dat we beslist hadden van oké, okay, we willen hier komen, we zijn beginnen zoeken naar wijnhaarden die ten eerste de druif hadden die we wilden, ligging die we wilden, oriëntatie, hoogte. Eh, en dan moest het nog te koop zijn. Um, en dan was er soms iets te koop, maar uh, dan geldt re in Hongarije een voorkooprecht van buren. Uh, dus dan is het ook een paar keer gebeurd dat wij een bod gedaan hebben en dat de buur uh, ons bod overgenomen heeft en eigenlijk het ingeleefd heeft. Uh, maar uiteindelijk hebben we drie mooie uh, plots kunnen kopen. Uh, en dit hebben we gevoegd tot uh, Achterhoor. Ja, maar ze liggen wel een beetje verspreid dan in de regio of in het dorp? Ja, er is er één, um, en dat is een gemengd uh, plot, daar is zowel Cabernet Franc als Cabernet Sauvignon. En dat is echt in het dorp van Villaini, dat kijkt ook uit op, uh, op het dorp. En dan, is er, uh, dan zijn er twee andere. de ene is alleen Cabernet Franc en de andere is daar ook weer een mengeling, uh, die iets inderdaad op een vijf kilometer buiten het dorp liggen, ja. Ja. En hebben jullie dan ook een centrale plek uh, waar in grote letters Arthur staat, waar jullie, uh, ja, jullie vaten liggen, jullie kelder, zeg maar? Ja, dat moet ik nog doen, die grote letters. <laughs> die, die, moet ik, uh, um, het is zo dat wij... Uh, vanaf In het begin hebben wij uh, gevraagd aan een plaatselijke wijnmaker om onze wijn te kunnen... Uh, om, om onze druiven tot wijn te kunnen maken. In dat zijn we, kelder dan? In zijn kelder, dat was in 2018. en uh, ook al is uh, 2017 en 2018... Maar wij waren echt wel op zoek naar een wijnmaker die voor ons kon werken. Um, en wij hebben het geluk gehad om Istvan, uh, Istvan Ipak Sabo, te ontmoeten. Uh, een jonge wijnmaker, hij is uh, zijn exacte datum, uh, enfin, 43 zou ik hem inschatten. Um, maar met heel veel kennis. Um, en die werkte voor een groot wijndomein in Villain, uh, die dat Vilian noemt. Dat export doet naar China enzovoort, echt een, een veel groter wijndomein. En hij heeft een wijnmakerij. Uh, en wij hebben een participatie genomen in zijn wijnmakerij, waar dat er al citernes stonden, waar dat er al vaten stonden, een pers stonden, een uh, etiketteermachine enzovoort. Uh, en hij heeft ook een participatie genomen in onze wijnhaard. Ja. Op die manier zijn we aan elkaar verbonden. Ja. Zullen we eens gaan proeven van Arthur? Want hij longt al heel de tijd naar ons, Valerie. We zitten hier buiten. <laughs> uh, het is eigenlijk, uh, ja, uh, normaal drink, uh, drink ik wijn s'avonds, maar nu maak ik een uitzondering. drinken. Okay. Uh, uh, chin, zou ik zeggen. Ja. Ja. Chin, chin. Welke druiven, want je hebt al druiven opgenoemd uh, in je wijngaard, welke druiven zitten in, in deze fles, de 2019, die we gaan proeven? Ja, we drinken inderdaad 2019, dat is voornamelijk Merlot, uh, 60% Merlot, en dan uh, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, en in de 2019 hebben we een heel klein beetje Syrah gedaan. Uh, in de 2020 hebben we dat niet meer gedaan, maar hier, uh, als het goed is, proef je aan het einde een kleine pepersmaak uh, dat afkomstig is van de Syrah. Ja. Absoluut, dat is het geval. Je zou kunnen zeggen, het is, een, het is een Bordeaux blend, maar het is ook een Hongaarse wijn. Hoe zou jij hem typeren voor mensen die, ja, die hem willen drinken? Ja, veel mensen... Het zijn, het zijn druiven die inderdaad in de Bordeaux gebruikt worden. Um, dat, heeft ook te, pardon, dat heeft ook te maken met terroir, dat heeft te maken met uh, klimaat. Um, en het grappige is, in Villaini zeggen ze niet uh, Cabernet Franc, maar zeggen ze Villaini Franc. Uh, ze uh, zijn zeer zwaar aan het discussiëren. Willen we naar monocépage wijnen gaan? Uh, willen we ons daarmee profileren? En dan willen ze die, wijn, die naam uh, Villani Fran gaan gebruiken om uh, internationaal bekend te raken. Um maar ja, Merlot, onze plot van Merlot doet het supergoed. Uh, Isvan is elk jaar weer uh, enorm blij met het resultaat van de Merlot. Uh, vandaar dat we die als hoofdtoon genomen hebben in de wijn. Uh, die geeft dan ook de fruiten getoetst, die geeft dan ook dat roodfruit, die kersen enzovoort. Uh, maar het balanceren met een Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, waar dat het dan meer uh, structuur heeft, iets meer tannines geeft... Um, zorgt ervoor dat we, enfin, wij vinden dat een zeer elegante wijn, ondanks het feit dat het ja, met die uh, warme zomers is het natuurlijk wel een wijn met een zeker alcoholgehalte. hij heeft, ach, heeft uh, 14 graden uh, alcohol. Um, maar we streven er echt wel naar om die mooie balans te vinden, om die elegantie te vinden uh, door het gebruik van die druiven. Ja, want zoals je zegt, je merkt wel dat die Cabernet Franc ook zeker, zo die zenuwachtigheid of die spanning in, in die wijn brengt, waardoor het geen... Het heeft ook een mooie lengte, want ik heb net al gedronken. Een beetje hout ook, denk ik? Ja, inderdaad. Hij wordt op hout uh, gelagerd, uh, 16 maand. Um, dat is ook voor ons een hele ontdekking. Ja, wij zijn wel liefhebbers, maar uh, tot voor kort stopten het daar dan ook. Um, en dat is ook wel geest. Ja, in het begin uh, heb je een aantal investeringen te doen. Dus we hebben uh, uh, citernes bijgekocht. We hebben ook uh, nieuwe vaten gekocht. Uh, en dan is de keuze, ja, welk hout? Um, Hongaars hout, obviously. Maar ook Frans hout, ook Amerikaans hout, mm -hmm. uh, aangekocht. Maar toch niet allemaal nieuw, denk ik. Hè? Want het is niet dat, dat hier een gigantische... ...eikenhouten vanillewijn krijgt, het zit er wel in, maar zijn het allemaal wel nieuwe vaten? Ja, of niet? Het, het waren nieuwe vaten, jawel. Dus hij is laag geweest op nieuwe vaten. Maar we hebben ook bijvoorbeeld we hebben een deel van de wijn op uh, Amerikaans hout uh, bewaard... ...en uiteindelijk beslist van dat niet te gebruiken. Omdat inderdaad die uh, voor naar ons smaak te sterk was. Ja. Um, en dus nu houden we het bij Hongaars hout en uh, Frans hout... Ja. Um. Als ik me niet vergis, is zo de regio waar jij in zit, grenzend aan Kroatië, ook wel wat vroeger, denk ik, het koninkrijk Slavonia was. Dus je ziet dat vaak ook Slavonse eik, en dat wordt vaak fout als Sloveense eik vertaald. Maar eigenlijk is dat ook ja, oer-Hongaarse bossen, we zitten dan met die Kroaten... Ja in het uh, Oostenrijks-Hongaarse uh, rijk, denk ik. Dus ja, heel veel buitenlandse wijnmakers, zonder het te weten, gebruiken ook wel. Dat houdt uit jouw regio. Ja, dat klopt. Ja. En die bossen gaan inderdaad verder dan enkel Hongarije. Men noemt dat uh, Hungarian Wood, maar in feite is Hongarian ook. Maar die bossen liggen inderdaad uh, verspreid. Ja. Mm -hmm. ja. Dit is nu nog een, een vrij jonge editie, want je, als je zegt 2018 was onze eerste, dit was 2019. Um, ja, hoe, hoe evalueer jij dat, dat proces, wat het ongetwijfeld wat is de ene jaargang na de andere. Ja, goh, dat is voor mij enorm leerrijk. Um, en in onze business, in onze chemie-business, gaat alles heel snel. In feite zou je kunnen zeggen: het is hetzelfde. Het is het combineren van ingrediënten waar die je mengt, uh, waar dat een bepaald chemies, chemisch proces zich pla uh, plaatsvindt. Um, maar daar gaat alles zoveel trager, evolueert alles zoveel trager. Je proeft wijn in het begin, ik noem dat groene wijn. Um, Iets van heeft mij ook, leert mij elke keer als ik daar ben ook, um, om die smaak, um, om dat te kunnen evalueren, om dat juist te kunnen beoordelen. Um, en dan merk je ook... Elke maand ga je terug en proef je die wijnen opnieuw en stel je vast dat dat dan toch geëvolue geëvolueerd is. En dan komt er een bepaald moment waarop je moet beslissen van ja, we gaan hem nu op fles trekken. Dat uh, vind ik heel spannend, um, want iets van, stelt dan iedere keer andere mengelingen voor, 60% meer lo, 30% meer lo, iets meer van dat vat, van dat vat. Dat, dat zijn moeilijke keuzeavonden en met al die pipetten erbij waarschijnlijk, of mengbekers. Maar dat, is, dat is fantastisch. We, iedere keer, we gaan soms, omdat er moet besproken worden wat dat er zal gedaan worden in de wijnhaard, we gaan soms omdat er kosten moeten besproken worden, en dan de momenten waarop we gaan om te proeven, en om zo'n keurmoment te doen, dan zijn wij completely excited als we in de, als we in de het vliegtuig zitten. Um, ja, dat, dat zijn heel leuke momenten. Um, Want hoeveel, hoeveel van deze wijn is van jullie? En hoeveel van, van, is van, van de wijnmaker? Hoe zou je dat omschrijven? Want je gaat er dan heel vaak naartoe, zeg je. Ja, maar op dit moment vertrouwen wij volledig op zijn kennis. We hebben nu dit jaar een uh, uh, Franse consultant aangesproken, die uh, op vier momenten zal komen samen met ons evalueren. Um, maar, en en ik uh, kijk daar zelf ook enorm naar uit. Uh, maar op dit moment vertrouwen wij volledig op zijn kennis. Um, het het uh, juist bepalen van die blend, daar zijn wij zelf nog niet uh, toe in staat. Nee, maar je volgt het wel. Nou, lettend dan op, hoe vaak ben je daar bijvoorbeeld? Ja, ik ben nu... Ik, ik was er in de paasvakantie. Ik was er dan uh, vorige week. Ik ga nu einde van deze maand. Uh, einde juli, augustus. En dan in september, oktober ben ik er wel een tijd... Van normaal gezien is dat zo drie, vier dagen. Ja, het is maar, meer dan een investering, hè, Valerie? Als ja. ik dat zo hoor. Ja, het is meer dan een investering. Het is eigenlijk um, gestart als een hobbyproject. Als een... Van uh, mijn idee was... Ik wilde graag samen... Met mijn man iets doen. Uh, en niet enkel een hobby, maar echt ook iets met een, met een zekere substantie erachter. Um, maar het neemt van langzaam meer tijd. Ik ben op dit moment echt op twee poten. Ik zit voor de helft in België, voor de helft in Hongarije. Wat we wel mogen zeggen, de naam en het etiket, dat zijn jullie wel helemaal, hè? ja. Dus, uh, ja, Arthur klinkt Hongaars, uh, van hoop ik toch, um, en klinkt misschien wel wat stoer. Uh, maar in feite is dat heel simpelweg, wij hebben twee zonen en die noemen Arthur en Hector. Uh, dus een samentrekking van hun beide namen. En dan het etiket, um, dat is eigenlijk een tekening... Um, een van de velen die Alain Maakt uh, als hij in vergaderingen zit. Uh, mensen die met hem samenwerken weten dat ik uh, die tekeningen verzamel. Er uh, zijn zo wat krabbeltjes in de marge, lijkt mij, maar het zijn wel heel mooie vormgegeven ja, fantasiefiguren, droedeltjes. Zeg maar. Ik zie een, een, een oog met tentakels, een, een soort zonnetje met pijlen eruit. Uh, ja, het lijkt te weglopen te natuurgevouwen vliegers. Het heeft iets, iets ja, fantasierijks. Hè? ja, het is zo, is het, is het iets uh, Escher-achtig of is het Jeroen Bos doet het mij ook een beetje ja, aan het denken. Ja inderdaad en, en misschien uh, Tanguy Lee of of, uh, of Miro of zoiets. Uh, ja. Ja. Um, en het grappige is je herkent zijn stijl echt blad na blad. Herken je echt een, het is altijd een andere tekening, maar er zit een, een persoonlijke stijl in. Mm -hmm. um, en dus mijn idee is om bij elk etiket een andere tekening te selecteren, uh, maar dat je dus wel merkt van het is van dezelfde familie en het is van dezelfde hand, maar elke jaargang heeft een andere etiket. Dus dit is eigenlijk een, een compositie van verschillende kribbels van je man? De, nee, eigenlijk is het een stukje. Dus het, je, het is echt... Maar het is niet dat hij één etiket gemaakt heeft, het is samengesteld. Ja, het is, uh, Hij tekent altijd een A4-blad vol. Uh, en ik heb ingezoomd op één stukje. Okay. En wat zegt dat over zijn vergaderingen en over die vergaderpartners? <laughs> <laughs> hij heeft dat nodig om geconcentreerd te okay. blijven. <laughs> ja. Nee. Uh. Maar dus dit is uh, de start van een hele reeks in, in die zin. Je hebt dan een, een database aangelegd. Ja, inderdaad. Ik heb, uh, ja, en dat zeg ik dus, de medewerkers komen ze mij ondertussen brengen. Uh, heel, heel vervelend als hij op uh, gelijnd papier getekend heeft. Uh, dus ik vraag hen, van: uh, sticht hem vooral blanco bladjes toe. Um, Oké, okay, maar... hij moet stoppen met dat bedrijf te leiden dan uh. eigenlijk. <laughs> Enkel gaan tekenen voor jullie etiketten. Ja. Uh, maar ik heb, ik heb mijn stapeltje. Ik heb ondertussen ja. mijn voorraad. Ja. Ja, ja, ja. hmm. Oké. Okay. Want Dit is 2019. Welke zijn er dan nu in ontwikkeling? Liggen op vat, zijn geoogst? Hoe, hoe ziet dat eruit? Ja, en ook dat is uh, plezierig, want ze zijn met verschillende jaren bezig. Uh, dus je hebt uh, het, het jaar dat aan de struik hangt op dit moment, dat aan het uh, bloeien is momenteel. Uh, de jaargang die op vat zit, uh, de jaargang die op fles is, de jaargang die in de verkoop is, uh, de jaargang die net gebotteld is en die nu onderweg is naar België. Um, dat wordt de 2020 dan? Dat wordt de 2020. En ook daar merken we bijvoorbeeld, want we drinken Arthur obviously regelmatig, uh, dan merken we dat hij in de fles eigenlijk ook nog wel evolueert. Um, en dat is een vraag die wij ons stellen. Um, is hij niet iets te vroeg op de markt gebracht geweest? Omdat hij sommeliers bij wie dat we hem laten testen, geven ons ook aan dat hij een bewaardheid heeft van uh, 5 tot 10 jaar. Um, en dus, ja, uh, maar bon, de 2020 is nu inderdaad uh, op de markt beschikbaar. Um, en uh, daarnaast hebben we nu, dus in 2020, een tweede wijn gemaakt. Uh, en dat is Alter. Uh, dus dat is de andere. Um, en waaruit bestaat die? Uh, dat is uh, voornamelijk Cabernet Franc en Cabernet Sauvignon. Uh, we hebben geprobeerd... We hebben, wat hij doet in feite is met alle wijnen dat je ter beschikking hebt, uh, Merlot op drie verschillende vaten, Cabernet Franc op drie verschillende vaten, enzovoort, maak je de best mogelijke blend. Uh, en dan hebben wij gekeken van, ja, dan houden we toch nog wel redelijk wat volume over. Kan je met dat volume ook nog een tweede blend maken? Uh, niet zo goed als de eerste blend, maar waarvan dat je toch zegt van, deze is perfect uh, verhandelbaar. Hoe zou je het verschil beschrijven tussen Artor en Alter? Um, de afdronk bij uh, Arthur is wel langer. De complexiteit van de wijn is ook groter. Uh, het aroma is ook uh, iets intenser. Um, maar Alter is een zeer mooi tweede alternatief. Ja. Hij is... Uh, meer tannines, zou ik denken, als je die blind hoort. Ja, hij is inderdaad uh, meer tanninerijk. Um, en uh, minder, uh, minder complex. Ja. Het is uh, een wijn dat je gemakkelijker bij een barbecue boven zult halen. Hij is ook qua prijs uh, uh, gemakkelijker. Ja. Ja. Zijn dat ook de druiven waar het dorp mee werkt, die klassieke Franse druiven? Of zijn daar ook nog... Inheemse soorten, witte druiven bijvoorbeeld, wordt daar ook mee gewerkt? Ja, er zijn inheemse druiven um, en dat is ook een discussie die gaande is uh, met Istvan. Um, omdat dat natuurlijk ook heel mooi zou zijn, moesten wij in België, want wij verkopen enkel in België, moesten wij in België kunnen een Hongaarse wijn brengen met een inheemse druif, Kadarka, uh, kijk Frankos bijvoorbeeld. Maar... Um, hun redenering is, uh, aangezien dat wij een terroir hebben... ...dat geschikt is voor die mooie druiven die uiteindelijk in de wereld gebruikt... ...er is een reden waarom dat Merlot, waarom dat Cabernet Franc um, zo, of Cabernet Sauvignon... ook ...zo internationaal gebruikt wordt... ...omdat dat eigenlijk een zeer versatiele druif is, een heel mooie druif is... ...die zich ook aanpast aan het klimaat. Um, en wij hebben een terroir en een klimaat dat daarvoor geschikt is... Um, dan zien wij niet in waarom wij die andere druiven... Bijvoorbeeld Kadarka is een, is een traditioneel Hongaarse druif, uh, maar dat is een druif die een veel klaardere wijn heeft, die een veel lichtere wijn heeft, die uh, meer zou je kunnen vergelijken met uh, uh, ja, meer noordelijke wijnen in, in Frankrijk. Nochtans is daar wel, zeker bij sommeliers, ook wel een markt voor wijndrinkers die op zoek gaan naar die autochtone specialletjes, om het zo te zeggen. Iets wat jouw wijnmaker misschien minder merkt of ziet. Ja, inderdaad. Vandaar de discussie. Uh, <laughs> ja, um. Dus jullie wil, willen toch wel op termijn wat experimenteren misschien daarmee? Ja, ja ik zou dat zeer graag doen. Ja. Um, maar bon, dan moeten we ofwel een plot vinden dat bestaat, mm -hmm. ofwel zelf aanplanten. Mm -hmm. Als je zelf aanplant, ben je dan sowieso vijf à zeven jaar bezig, uh, vooraleer dat je daar dan druiven van hebt. Um, dus ja, onze focus ligt in eerste instantie zorgen dat Arthur jaar na jaar diezelfde kwaliteit kan behouden. Mm -hmm. um, maar ja, ik sta zeker open voor dergelijke experimenten. Ja, ja. Op hoeveel flessen is hij gelanceerd? Of komt die nieuwe 2020 nu op de markt? Ja, we zijn aan een... dus klein, hè. We, zijn, uh, we hebben 8000 flessen. Uh, 2020 is een 10.000 flessen. Uh, we hebben uh, 4,5 hectare, dus het is echt een, uh, het is een klein project. Hè? Ja. Uh, klein maar fijn. Ja. Ja. Zoals je eerder al zei, er zijn andere regio's uit Hongarije die misschien iets meer naam en faam in het buitenland hebben. Uh, waardoor ik misschien ook denk dat de wijnen uit Viljani misschien voornamelijk in de regio zelf ook een afzetmarkt zullen vinden. Hoe kijken ze er daar dan naar? Als er Belgen komen met dat project, daarmee naar het buitenland gaan, want ik weet niet of het daar in het dorp te koop is, bijvoorbeeld. Hoe ben je daar met jullie project ontvangen? Ja, dat oh, oh, is nog een work in progress. Um, Wij verkopen onze wijn enkel in België. Mm -hmm. Um, de redenering daarachter is, uh, ons netwerk in Hongarije uh, is natuurlijk niet zo groot. In, in België, enfin, ik ben van Kortrijk, is van Gent, dus ja, de, de, dat maakt het toch al iets uh, gemakkelijker um, om de wijn te verkopen. Ik denk ook dat het verhaal ook interessant is. Um, maar Hongaarse wijn wordt op dit moment voornamelijk in Hongarije gedronken. Um, er is zeker export, uh, ook vanuit Vilani en vanuit Tokai sowieso. Um, en er zijn in Wieland zeer bekende wijnhuizen, hebt Bok, hebt Gere, hebt Sauska. Uh, dat zijn ook heel mooie wijnen. Uh, gere wordt op dit moment ook in België verdeeld. Um, die wijnen worden verkocht aan 150 euro de fles. Uh, dus dat zijn echt hele mooie kwalitatieve wijnen. Um, maar het is zeker waar uh, de macht is, voornamelijk in Hongarije. En in verband met ja, het uh, aanvaard worden in het dorp, uh, het is zeker dat ze naar ons uh, Vanuit hun venstertjes naar ons hebben zitten kijken toen wij daartoe kwamen. Ook East van was in het begin, ik kan niet zeggen terughoudend, hij was uh, geboeid en geïntrigeerd. Uh, maar toch ook voorzichtig. Um, de eerste avond dat wij met hem samen zaten, uh, we hebben hem uitgenodigd op restaurant. En Alain en ik hebben hem volledig uh, ja, uh, platgebabbeld met, ja. met al onze ideeën en onze verwachtingen en onze... Uh, zag hij dat toen meer of minder zitten, nadien? <laughs> ja, maar hij heeft dat eigenlijk toch toegehapt? Dus ja. dan denk ik, uh, het zal aan onze sympathieke uitstraling liggen. Maar bon, hij, hij was zeker geïntrigeerd om, om in het verhaal te stappen. Um, maar ook nu nog, uh, het is nog maar onlangs. Uh, ik logeer altijd in, een, uh, in het Hotel Krokus En dat is eigenlijk eigendom van um, de familie Guerre. Dus, het uh, andere grote wijnhuis. Ja, inderdaad. Um, en dus ik werd daar uh, heel vriendelijk behandeld geen enkel probleem uh, maar het is pas uh, vorige winter uh, dat de eigenaar uh, is uit zijn bureau want zijn bureautje ligt net achter de, um, de receptie van het hotel uh, en dan kwam ik daartoe. Uh, en dan is dat de eerste keer dat hij naar buiten kwam en officieel mij begroette, hij wist heel goed wie ik was, hij wist heel goed waarom ik daar kwam, um, was volledig geïnformeerd, maar dat was dan het moment waarop hij dacht, ja, nu ga ik er eens goede dag zijn. En dat is juist het moment waarop ik toekwam. Uh, de taxi komt voor de deur, het goot, het uh, regende pijpenstelen. Dus ik loop met mijn valies naar de receptie en ik kom daartoe met mijn naren en mijn tanden. En het is juist die moment dat hij beslist van mij te komen begroeten. Maar bon, uh, ondertussen zijn we dikke vrienden. Ja. Ja. oké okay, Dus je moet wel door dat dat pantser een beetje dringen. maar ze hebben jullie wel aanvaard als medewijn makers in het dorp. Ja, uh, ik denk ondertussen wel. Uh, maar ik moet eerlijk zeggen, uh, Isvan neemt ons ook mee naar zijn vrienden, andere wijnboeren ja. enzovoort. Uh, en daar zijn we altijd, de, de uitwisselingen zijn altijd zeer hartelijk. Uh, ze zijn ook heel bereid om hun wijn te laten proeven, om te vertellen hoe ze te werk gaan. Want is jullie wijn exemplarisch voor de streek? Of hebben jullie toch een, een iets ja, westerse of internationalere stijl nagestreefd dan wat er daar lokaal gemaakt wordt? Ja, dat is een goede vraag. Want zij werken ook met diezelfde cipages. Um, zij laten hun wijn veel langer op hout. Uh, zij, laten hun wijn ook, zij wachten ook veel langer vooraleer dat zij hun wijn in de handel brengen. Dus zij laten hem ook veel langer op fles verouderen. Um, en dus hun wijnen... De traditionele wijnen, ik spreek niet, de huizen waar ik daar straks van sprak, zijn zeker uh, up-to-date en mee met, met uh, de hangbare, men zoekt veel meer finesse, men zoekt veel meer uh, lichtere wijnen enzovoort, dus die zijn daar zeker in mee. Maar de traditionele manier van wijn maken in Villain is zeker een zwaardere wijn, uh, die je echt voelt passeren als je hem drinkt. Ja. Ja. En uh, zegt dat ook iets over de... de Waar hij bij gedronken wordt, de lokale keuken, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, um, ik ken die eigenlijk nog niet zo goed. <laughs> um, iedereen denkt aan goulash natuurlijk. Um, het, uh, de traditionele Hongaarse keuken is zeker een keuken waar je warm van wordt in de winter en die je helpt bij je uh, houthakkersactiviteiten. Um, en ja, daar past dan inderdaad een, een zwaardere wijn bij uh, maar ook culinair, uh, als je bijvoorbeeld in uh, Budapest gaat eten en zo. Uh, Sauska heeft naast zijn wijndomein in Vilain ook een heel mooi restaurant, uh, waar echt uh, Michelin sterrenwaardig eten geserveerd wordt. Um, dus Daar dan... moet Arthur dan op de kaart zeker luid ja. op denken. Ja, ja dat, is, uh, dat is een van de samenkomst samenwerkingen die we zeker moeten uh, op gang brengen. Ja. Ja. Je zegt de wijn wordt in België verdeeld. Waar is hij zoal verkrijgbaar en wat zijn de reacties? Um, op dit moment is dat in Gent bij Caves saint amand en in Kortrijk bij uh, Wijnende Klerk. Um, de reacties zijn zeer positief. Um, hij heeft ook, in uh, uh, 19, heeft een uh, gouden medaille verworven in de nationale wijnwedstrijd van Hongarije. Maar de 2020 heeft een gouden medaille bij uh, Le Concours de Bruxelles. Dus dat zijn wel mooie erkenningen die wij, waar dat wij heel blij mee zijn. Um, en hij wordt over het algemeen heel goed uh, uh, gesmaakt en ook van, de reacties die hij krijgt tot nu toe, um, ook van sommeliers, door wie de, enfin, we steken hem af en toe binnen bij de sommeliers die we kennen om aan hen hun uh, uh, idee erover te vragen. Um, en ja, de, de reacties zijn zeer positief. Uh. Hmm. Ja, als ik daarover uh, kan uitweiden. Inderdaad, die fruitige toets in het begin, uh, dus ook in het aroma, maar zeker ook in de smaak, die uh, rode, rode vruchten die uh, aanwezig zijn, uh, maar die dan gecounterd worden door uh, de structuur die er is, uh, de, de tannines die er toch aanwezig zijn, de aciditeit die, die toch ook uh, uh, een zekere balans geeft. Um, en de afdronk die veel goeds vermo doet vermoeden. Ja, hij begint inderdaad lekker merlot rond, maar dan komt die goede hoek uh, erbij kijken om het wat beeldrijk te zeggen. Over merlot gesproken, en je verwees ook al naar, naar Pomerol, uh -huh. uh, waar ze daarmee kampen natuurlijk de laatste jaren opwarming klimaat, is dat die merlot eigenlijk te vroeg, te snel rijp is, niet eigenlijk alle complexe aroma's uh, heeft gekregen. Je sprak bij jou ook over temperaturen boven de 30 in de zomer. Is die evolutie, klimaatopwarming, ook daar in Hongarije aan het spelen, op dat vlak, voor de wijnbouw? Ja, zeker. Um, het voordeel in Hongarije is natuurlijk, met dat het een landklimaat is, zijn de winters ook strenger. Uh, en de, de, in de lente is het ook uh, pas langzamer. Er is ook veel regen in de lente. Dus de, de opwarming komt pas langzaam op gang. Maar zij hebben daar zeker ook problemen met droogte. Uh, nu, voor wijn is dat eerder een voordeel, zou je kunnen zeggen. Als een wijnrank moet zoeken naar zijn water... en dus dieper in de grond moet gaan graven met zijn wortels... is dat voor wijn nog niet zo'n groot probleem. Uh, maar ja, ook, ook, ook zij kijken daar uh, absoluut naar uit. Uh, iets van is zelf ook, dat doen wij nog niet... Maar dat het hij met zijn eigen wijn op zoek naar andere manieren. Uh, en dat is dan uh, een wijn laten verouderen. Um, om te gaan kijken, van heeft dat dan een invloed op uh, de, het behoud van fruit uh, in de wijn? Um, dus dat experiment is er wel om te anticiperen op, op wat, er, wat er gaande is. Ja, dat is zeker. Ja. Wij in het geval van Arthur... Uh, Aangezien we echt nog maar in de startfase zijn, zijn vooral aan het kijken... ...zorgen wij ervoor dat de kwaliteit van Arthur consistent blijft. En dat is voor ons al een hele goede een, een, een, een oefening die veel van ons vermogen vergt. Maar eerst van daarnaast is uh, samen met wijnboeren die daar uh, uh, aanwezig zijn, zeker mee bezig. Ja. Ja. Want je moet dan ook keuzes maken... Die ook wel geld kosten. Zoals je zegt, die Amerikaanse eik is geïnvesteerd. Ja, op niets uitgedraaid. Um, op, op welke termijn bekijk je dat? Of is dit puur spielerij? Of moet dit rendabel worden? Want ze zeggen wel eens met een boetade. Je verdient pas, wat is het, een miljoen in een wijngaard als je er twee hebt geïnvesteerd. Uh, Echt verdienen is dat dan ook niet natuurlijk, maar ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, wij willen op termijn zeker rendabel zijn. We zijn dat op dit moment niet. Um, maar uh, inderdaad ook met die initiële investeringen. Um, en het is ook zoeken naar wat is een prijsvork uh, die uh, hanteerbaar is in België. Mm -hmm. um, Want wat kost een arthur op dit moment? Um, als je hem in de winkel gaat kopen, een 25 euro. Um, en dat is ook ja, uh, het Haanse verhaal daar rond is natuurlijk heel interessant. Wij zijn Belgen, uh, we maken rode wijn. Uh, dat is ook een reden waarom dat we wilden in Hongarije starten, omdat we het gevoel hebben van de soort van wijn die wij wilden maken, uh, met die fruitigheid enzovoort, uh, met toch dat, uh, die body die in de wijn aanwezig is is in België nog niet zo... Enfin, als het verder blijft opwarmen natuurlijk, wie weet wat er komt, maar op dit moment toch nog niet. Um, maar daardoor zijn we naar Hongarije geweest. En dat is een plezierig verhaal om te vertellen. Het is Belgische wijn, Belgische eigenaars, ondernemers, maar het is Hongaarse wijn. Hongarije is een land uh, dat absoluut te ontdekken valt, waar nog heel veel over te vertellen valt. We hadden evengoed in Frankrijk kunnen starten, we wilden dat echt niet. We wilden Je wilde niet een van de vele zijn met een Italiaans of Frans of, of voilà. ja, Spaans verhaal. Ja, en Belgen, wij Belgen zijn sowieso al naar Frankrijk gericht. Um, iedereen, als, als ik spreek over uh, appellations van Bordeaux enzovoort, mijn verhaal stopt al snel, want vaak is mijn gesprekspartner zelfs beter op de hoogte dan ikzelf, uh, terwijl bij Hongarije heb ik daar nog een verhaal te vertellen. Ja. Maar dat verhaal zou je misschien ook wel nodig hebben, want het, dan zit je wel in het segment ook, van, van de wijnen die niet iedereen elke dag opentrekt. Hè? Ja, voilà, inderdaad. En dat ligt aan de kleinschaligheid van het project. Um, en ja, wij hebben gekozen om die weg in te slaan. En dat is zeker niet de gemakkelijkste weg, uh, wat er veel groter kunnen gaan, waar dat we dan uh, onmiddellijk ook door het volume een andere prijs konden hanteren. Um, maar... Ja, voor ons is het ook een ontdekkingsreis en is het ook een, project, een persoonlijk project waar we ons hart en ziel in steken. Um, en ja, We hebben die weg gekozen om te kunnen dat echt van dichtbij opvolgen, stilkens aan groeien, experimenteren, een tweede wijn lanceren, kijken wat dat geeft en we hebben geduld. We ja. hebben sowieso... is, is de weg dan belangrijker dan het doel? Want ik vraag vaak, van, ja, wat is je droom of waar wil je staan? Maar je hebt al een aantal van die dingen opgenoemd natuurlijk. Hè? Ja, maar de weg is sowieso belangrijker dan het doel. Um, ja. Um, en het doel, dat kan nog, tot, er zijn zoveel mogelijkheden. Mijn grote droom is, uh, wat ik heel graag zou doen, is in verschillende landen een artoor hebben. Stel je voor dat er uh, in Alentejo een Arthur gebiedje is, uh, dat er in Chile Carminere Arthur uh, uh, zou kunnen zijn, um, en dat we dan die vergelijking kunnen maken tussen de verschillende manieren van, van werken, um, dat zou ik fenomenaal vinden. En dat is uh, meestal gaat men in het, uh, in het gebied waar men zich bevindt gaan uitbreiden. Uh, maar ik zou dat dan wel graag op een omgekeerde manier ja. doen. Uh, maar dat is echt lange termijn denken. Zeggen Arthur en Hector? Kunnen zij al drinken, mogen zij al drinken? En zijn zij geïnteresseerd in, in de wijnbusiness? Ja, ze, ze, enfin, ze zijn ondertussen 24 en 22, dus ze mogen zeker drinken. En uh, ze zijn absoluut involved. Als ik um, events organiseer hier in België, als ik proeverijen organiseer, uh, dan worden ze zeker opgetrommeld. Uh, maar ze doen dat met veel plezier en ze vertellen er ook heel graag over. Uh, van, op dit moment zijn ze juist hun carrière begonnen, dus hun focus ligt zeker niet bij haar door professioneel. Uh, maar ze zijn zeker betrokken bij het project en, en geboeid door het project. En we gaan ook vaak mee naar Hongarije, proeven ook mee. Um, daar, daar smoort of smult dan toch al wel iets misschien. Ja, toch wel. Toch wel. Uh, ze zijn... Uh, ja, het, ze beschouwen het als deel van de familie. Uh, dus als deel van hun entiteit, inderdaad. Je ja, weet, maken zij termijn een wijn die naar jullie, naar hun ouders genoemd is, omgekeerd. Ja, stel u voor, stel je voor. Ja. Wij ja. hebben ook zo'n samentrekking. Valin, mijn voornaam is Valérie en ja. uh, mijn man noemt Alain. Dus uh, vrienden noemen ons Valin. Dus dat jullie... lijkt dan weer heel hard een beetje op Villani waar je zit. Oh, wow, de cirkel is rond. Ja. Uh, dat, is, dat zou kunnen, ja. Ja. Uh, Valérie, dank je wel voor je gastvrijheid, je verhaal. Heel veel succes met uh, Arthur in uh, Hongarije. Ik ga alle informatie over. Uh de Wijngaarden, je wijnhuis, waar mensen ze kunnen kopen. Op mijn website zetten, wijncast.com. Ook in de show notes bij deze aflevering van Wijncast. Dus Valerie, dank je wel om mijn gast te zijn. Ja, Met heel veel plezier. Dank je wel aan jou ook. En daarmee zit er alweer een aflevering van Wijncast op. Uh, zeg me wat je ervan vond. Dat kan door sterren te geven in deze podcast-app waar je luistert. Commentaar te leveren op mijn website, wijncast.com. Of at Wijncast op Instagram, Facebook en Twitter. Heel graag tot een volgende keer. Tot een volgende Wijncast mm <laughs>